in Japan. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En goedemiddag en welkom bij derde uur zondag in Kennemeland hier op CFM Zandvoort. Het is zondag 6 februari 7 over 4. Nou, wat kunt u het derde uur verwachten? We gaan Cherk de Blauw oh, Blau nog even bellen. Hij was bij de wedstrijd Bloemendaal DSK. En hij gaat nog een interviewtje opnemen met de trainer van Bloemendaal. Ook uh, gaan wij nog even bellen met uh, Willem van Densen. Hij stond op het circuit bij de Winter Endurance Kampioenschappen. En er zijn nog een aantal uh, tussenstanden in de eredivisie. Ja, uh, zoals Groningen, Willem 2, 6, 1. Nou, een heel groot uitslag, hè. Ik vind het echt, uh... nee. Uh, Utrecht, Twente, 1-1. En hier is het allemaal Roda 1-0. En uh, misschien gaan we ook nog even proberen een beetje ruime waarnieuws uh, erbij te gooien. Ja. Dat zien we allemaal. Goedemiddag, zondag in Kernland op CFM met Lily Allen. En fuck you. Look inside. Look inside your tiny mind. And look a bit harder.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 Oh, Rudy. Ging in 14.952 gevallen de lichten op rood voor passagiers. Van hen hadden er uh, 6.813 nog boetes openstaan voor een gezamenlijk bedrag van 1,2 miljoen mm euro. De andere gevallen betroffen... Oh, leuk. Nee, dat gaat echt niet zo. Rudy. <laughs> We worden gewoon een beetje meelig. We zijn gewoon... Uh... Waarom zeven uur vanochtend waren we thuis? We hebben een paar uur geslapen. Uh, really. En langzaam word je een beetje melig. Ja. Hé, hey, zullen we even, uh, even naar iets anders? Ja, want uh, een stukje, uh, een stukje uh, muziekgebied lijkt me wel even leuk. Ja. Dat gaan we even behandelen, want... Um...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 van het evenement zouden de financiering niet hebben rondgekregen. Kort daarna werd het bekendgemaakt dat het optreden toch door zou gaan en Prince in Dallas was gearriveerd. De zanger was die avond toch echter in geen velden of wegen te bekennen, waarop het evenement toch werd afgeblazen en de bezoekers naar huis werden gestuurd. Volgens een bron is Prince nooit gearriveerd in Dallas. Zijn management legt verantwoordelijkheid bij de organisatie die niet <laughs> zou hebben gezorgd voor vervoer van de zanger en zijn band. Princess, Printer's, <laughs> oh, oh, oh, oh, Printers oh, oh. heeft zelf niet gereageerd op het voorval. Fans die een kaartje hadden gekocht voor het concert... ...kunnen hun geld terugkrijgen. Ook nog even nieuws over Goldplay. Want Goldplay staat op het Glastonbury uh, Festival. Goldplay is dit jaar mogelijk een van de publiekstrekkers ...tijdens het Britse Glastonbury Festival. De mensen luidt volgens een boulevardkrant De Sun... ...de zata van het grootste openluchtmuziekfestival ter wereld af. Goldplay stond in 2005 voor het laatst in Klessbury...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 Marco Leno en uh, Nobody. Goed nieuws van. Uh, nou ja, goed nieuws. Carver Emerald, uh, wel bekend. Uh, heel goed jaar gehad 2010 met een album, uh, Deleted Scene van de Cutting Floor. Iedereen wel bekend op dit moment. Um, gaat ja, heeft een polyp gehad natuurlijk op een stembanden. Maar ze is op de weg terug. Ze is ge geop geopereerd aan een stembanden. En de polyp is verwijderd en langzamerhand mag ze steeds weer praten. Dit is een night like this.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 eent denk ik uh, redelijk veel geld. Uh, op de vijfde plek met uh, 38 punten. En eindigen we op dit moment nog even met AZ. Op de zesde plek met 37. Onderste regionen onderin. Uh, ja, dat wordt uh, steeds uh, dieper. Ze zakken steeds dieper weg. Willem II laatste plek 18 plek. 7 punten 60 doelpunten tegen maar liefst. 17 uh, plek VVV Venlo.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 Was het Bart de Ruine, die dus inderdaad na een schitterende bal van Gijs van Poelgeest de bal precies op de slot kreeg En dus de, de drie tweede vermaakte. En daarna dus, ja, in de vijfde minuut was het bij die, die er 4-2 van maakte. En eigenlijk had dus. Uh, had dus waar uh, die nog een keer moeten scoren, want het uh, zou dus 5-2 geworden moeten zijn, maar hij miste ineens helaas een, uh, een penalty. Ja, en dat betekent toch dat Bloemenal goede zaken gedaan heeft vandaag. Want als we naar de uitslagen uh, van vandaag gaan we bekijken, ja, dan zien we gewoon duidelijk dat dus een, een OG uh, verliest uh, vandaag en dat dus een Spa Sparenhouden de puntenpak van en uh, Zwaneburg de puntenpak van de Spa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 Kamp. Nou ja, wij uh, blijven luisteren van ieder geval de herhaling van de Entertainment for You. En uh, wie weet, tot de volgende keer.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 Talking with David, we're still in the navy and probably Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. 104. En in de eter op 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.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 De woordvoerder maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandse kritiek op de executie van de Iraans-Nederlandse Zagra Bahrami. Hij zei dat Nederland van een drugzaak een mensenrechtenzaak maakt. Volgens hem zijn Nederland en andere landen vrijhavens havens voor misdadigers, smokkelaars en terroristen. Nederland heeft vanwege de zaak Bahrami de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen en roept de eigen ambassadeur uit Teheran terug.